11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. En zometeen in de gids.fm. Hoe verwerk je de moord op een geliefde? En de mars tegen grenzaden. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet fors worden teruggebracht. Dat zegt minister Schippers in een reactie op een onderzoek van de Consumentenbond. Uit dat onderzoek blijkt dat 40% van het kalfsvlees en 13% van de biefstukken besmet is met de ESBL-bacterie. Die bacterie is resistent tegen antibiotica, waardoor de bestrijding van infectieziekten wordt bemoeilijkt. Dat is een groot probleem in de zorg, al dus Schippers. Ze is niet verbaasd over de conclusies. Ze wijst erop dat de overheid al bezig is om het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink naar beneden te brengen. Schippers heeft nog wel een advies voor consumenten. Ik zou vooral zeggen bak ze goed door, was je handen en ga niet op de plank waar het vlees is gesneden ook nog je tomaten eh, snijden. Een vliegtuig van British Airways heeft een noodlanding gemaakt op vliegveld Heathrow bij Londen. Een motor zou in brand zijn gevlogen, waarschijnlijk na een botsing met een vogel. Op tv-beelden is te zien dat er rook komt uit de rechtermotor. Alle passagiers zijn veilig van boord gegaan. Als gevolg van de noodlanding is één van de twee landingsbanen dicht. En daardoor lopen honderden vluchten waarschijnlijk vertraging op. London Heathrow is de grootste luchthaven van Europa. De Britse krant, The Daily Mirror, heeft op zijn website beelden gepubliceerd. waarop te zien is hoe een van de daders van de aanslag in Londen wordt neergeschoten. De beelden laten zien hoe een van de daders met een mes richting een politieauto rent. Als hij daar bijna is aangekomen, wordt hij neergeschoten en valt hij op de grond. En even later wordt ook de andere verdachte van de aanslag, enkele meters verderop, neergeschoten. Dat is niet goed op het filmpje te zien. Wel lijkt het duidelijk dat de man een pistool op de agenten richt. Het filmpje van ongeveer 10 seconden is met een mobiele telefoon gemaakt door een ooggetuige vanuit zijn woning. Wielrenner Robert Gesink stapt uit de ronde van Italië. De kopman van Blanco voelt zich al een paar dagen niet lekker. op Gio Lippens. Het is een forse streep door de rekening van Robert Geesink... want hij was met veel illusies naar de Giro gekomen. Uh, een podiumplek, misschien wel een top plek. Nou, dat werd allemaal wat minder. Uh, hij presteerde minder dan verwacht. En gisteren in de tijdrit en vooral ook na de klimtijdrit... waarin hij teleurstellend uh, presteerde... Toen merkte hij toch ook wel dat hij niet in orde is en de medische afdeling van Blanco, van zijn ploeg, heeft besloten om hem uiteindelijk maar uit koers te halen om geen risico te nemen met zijn gezondheid. De organisatie van de Giro heeft de etappe van vandaag geannuleerd. Het weer is te slecht. Het is onverantwoord om de renners op de fiets te laten stappen. Twee bergpassen waren eerder al uit het parcours gehaald. De Giro heeft dit jaar vaker last van slecht weer. En bij ons buien. De meeste in het zuiden en westen. In het noordoosten en oosten eerst nog zon en het wordt 10 tot 13 graden. Morgen in de loop van de dag regent het wordt 10 tot 14 graden. In Brabant is het nog mis op de weg, Jolanda van der Velden. Ja, die files die staan bij Breda op de A27 van de Utrecht naar Breda. Tussen Breda en knopen Sint-Annebos 2 kilometer. Heeft te maken met de files op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen de Knoop de Galder en Sint-Annebos 3 kilometer. Ander kant op tussen Sint-Annebos en Galder ook 3 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechte reis ook dicht. VARA. Radio 1. De Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen. Dat een geliefde willens en wetens is vermoord, is nauwelijks te verkroppen. Het besef van rechtvaardigheid is volledig aangetast. Hoe rouw je na een moord? Dadelijk een gesprek daarover. De kabelexploitanten mogen zelf gaan bepalen welke zenders de kijker kan ontvangen. Programmaraden worden afgeschaft. Is dat erg of wil die klant toch nog graag iets te zeggen hebben? En autodieven worden met de dag slimmer. Auto's verdwijnen op geraffineerde manieren uit het zicht en worden nooit meer teruggevonden. Straks meer licht op deze zaak door onze auto-expert. Ik heb geen enkel geheim voor u terug. Surf naar degids.fm. Morgen gaan in 40 landen en 331 steden mensen de straat op... om te protesteren bij de March Against Monsanto. De Mars tegen Monsanto. Monsanto is een Amerikaans chemiebedrijf dat landbouwproducten maakt... en wereldleider is in de genetische modificatie van zaden. Aan de telefoon medeorganisator van de Mars in Amsterdam, Dirk Lammers... en Bart Gremme, hoogleraar maatschappijwetenschappen in Wageningen. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Dirk Lammers, via de sociale media hebben zich duizenden mensen aangemeld die morgen naar de Dam in Amsterdam komen. Waar gaan ja. ze tegen protesteren? Nou, ze gaan pro protesteren tegen het genetisch modificeren van voedsel. Maar dan vooral zonder, uh, zonder uh, de wetenschap wat er in de producten zit die genetisch gemanipuleerd zijn. Oftewel, je weet niet wat je op je bord krijgt. En waarom, waarom juist tegen Monsanto? Nou ja, Monsanto is een bedrijf die heel veel patenten heeft op bepaalde zaden. En is ook op genetisch gemodificeerd voetbal, maar, voetbal, sorry, voedsel. Zoals mais, sojabonen, noem maar op. En uh, ja, ze zijn eigenlijk wereldspeler erin. Wereldleider, dus ja, dan uh, is het makkelijk om tegen hun te gaan demonstreren natuurlijk. Meneer Grande, bent u ook op de Dam te vinden morgen? Uh, nee hoor. Waarom niet? Nou, ik, ik vind deze actie eigenlijk... Ik, ik snap de aanleiding eigenlijk niet. Dat er is geen event uh, zoals bijvoorbeeld met Wall Street. Er was een crisis. Occupy Wall Street had zin. Terwijl Occupy Monsanto, denk ik namelijk zinloos is, uh, gezien de, heel, de, de lijst van, van klachten en punten... Ja, die bestaan al 10, 20 jaar. En waarom is dat nu ineens dan nodig dat iedereen daar tegen het hoop loopt? Een lijst met klachten en punten die op de petitie staan. En die petitie is door meer dan 2 miljoen mensen wereldwijd ondertekend. En er gaan over de hele wereld ook vele duizenden mensen de straat... om tegen Monsanto te demonstreren. Hoe verklaart u dat? Ja, ik denk, ik denk dat dat te maken heeft met... Uh, ja, ...dat het spannend is om mee te doen met uh, zo'n uh, Facebook-achtige uh, dingen, die, zoals bijvoorbeeld zo'n Project X-achtig iets is het. En uh, als je kijkt naar de site, dan zie je daar een heleboel verschillende dingen van het is een multinational. Uh, er gaan mensen dood, zelfmoorden. Het gaat over giftig uh, zaad. Het gaat over bestrijdingsmiddelen die supergiftig zijn. Dus het is van alles en nog wat. En ja, ik zou zeggen, de helft van wat er staat is zelfs onwaar. Uh, halve waarheden, feiten, alles door elkaar. En dan snap ik dus niet dat mensen daar dan gewoon in zeggen van... nou, dan ga ik een dagje naar Amsterdam om dan te protesteren tegen, tegen wat dan eigenlijk. Ja, want als ik die Facebook-pagina uh, lees... dan wordt Monsanto letterlijk als een duivel afgeschilderd. Ja, en, en dan, dan zijn er nog wel meer duivels in de wereld die belangrijker zijn. Uh, waar, niet, waar niks tegen gebeurt. Uh, Meneer Lammers, hoort u uh, dit allemaal? ja ik uh, ik uh, ja, ja, ben met verbazing een beetje aan het luisteren dus uh... waarom dan nou ja, kijk, wat de minister kan wel zeggen van ja, het bestaat 20, het bestaat 30 jaar, dat is leuk, waarom dan nu? Ja, waarom nu niet? Wordt het nu niet eens een keer tijd om er ook echt daadwerkelijk wat te doen? En inderdaad al die zelfmoorden en noem maar op wat hij net genoemd heeft. Of moeten we maar lekker blijven wachten. Denkt u dat wij sensatiezoekers zijn, dat wij zomaar een demonstratie plannen à la Project X en uh, heul het leuk? Nee, ik denk dat we met een heleboel mensen zijn die een heleboel afweten van biologische vervolgen. En uh, er bestaan ook heel, in Nederland ook een heel hoog animo voor biologisch voedsel. Dus ja, we zijn absoluut geen sensatiezoekers zoals meneer uh, uh, Rooms net uh, neerzette. Uh. In de grem, hè? Ja. Het is allemaal ja. heel goed bedoeld. Ja, dat, dat snap ik. Biolo met biologisch is niks mis. En dan moet iedereen ook gewoon kopen en doen. En dat, maar je moet het niet uh, verbinden met... Uh, Dingen die gewoon pertinente onzin zijn. Zoals bijvoorbeeld dat er heel veel zelfmoorden, 200.000 zelfmoorden zijn in India. Dat uh, het een duivel is, dat er gif uh, in genetische uh, modificaties zit. Daar is allemaal flauwekul. Allemaal flauwekul, meneer Lammers. Ben maar, ben ik, meneer ben Lammers, ben u kunt u even mee. uit de wind gaan staan? Want u ja, staat op een tochtige hoekje. Ik ga even kijken of ik weer binnenkant binnen kan Zo te horen op de fiets. Kijk, nee, ik uh, ben buiten, maar ik ben aan het verbouwen. Dus uh, Aha. even kijken hoor. Moment, moment. De ramen ja, moeten er nog in, dus. ja, ja, die ja, kijk, kijk ik, als ik wil weten wat er allemaal mis is met Monsanto, denk ik dat ik een studie moet gaan doen, want er is echt onwijs veel. Uh, maar ja, kijk, dat er, de cijfers die liggen er niet om, die 200.000 zelfmoorden in India, na aanleiding van uh, patenten die Monsanto uh, de boeren, of tenminste de zaden die de boeren worden opgelegd. Allemaal flauwekul. Ja, dat, ja dat, nou ja, ik vind dat geen flauwekul. Hoe dat weet genoeg, u het zeker? Hoe weet u dat dat klopt? Nou ja, ik denk dat er genoeg uh, stukken aanwezig zijn. Uh, waarin uh, wordt bewezen dat het zelfmoord toename behoorlijk aan het stijgen is. Maar praat niet iedere na op internet? Nou ja, maar dan, dan kan je dat toch over, over alles zeggen. Kijk, het gaat er toch uiteindelijk om of je research wel of niet goed doet. En ik je... Ja. Ja, weet nee, u nee, dat ik al? Ik denk dat... Ik denk dat er genoeg research, als je even googelt, dan vind je al bijvoorbeeld boeken over India, suicide in India. En dan zeggen ze daar uh, met allerlei rapporten en mensen dat het gestegen is met 2,5% en dat de bevolkingstoename met 1,9% gestegen is. Dus dat het eigenlijk niet zoveel aan de hand is en dat elke zelfmoord complex en anders is en dat je niet kunt generaliseren. En dat het helemaal niks te maken heeft met uh, genetische modificatie of met katoen en dat soort dingen alleen... Er zijn hele andere factoren die een rol spelen. En uh, ik denk dat hier alles een beetje op een hoop gegooid wordt. En dan krijgt Monsanto de schuld van uh, 200.000 zelfmoorden. Nou, ik denk, dat, dat lijkt me absurd. Meneer Gemme, ja. maakte u nou net een vergelijking met Occupy en Project X? of Project X? <laughs> Ja. Ja? Ik, ik denk, ja, ik, ik denk dat dit uh, een soort uh, hype is... Waar, waar heel veel mensen, die bijvoorbeeld biologisch... Uh, Landbouw en een goed uh, hart toedragen, denken van nou, daar ga ik naartoe. Terwijl als je kijkt naar de site, dan zie je dat daar gesproken is over een bedrijf wat uh, gif, uh, als het ware, uh, verkoopt en mensen dwingt. En, ja, nou, dat al... toch ook? Wat, wat? Dat doet het toch ook? Het verkoopt toch ook gif? Het verkoopt landbouwgif, ja. maar dat is geen, geen voedsel. Voedsel is niet giftig. Maar Meneer ja, Lammers, ja, maar... hoeveel ja. mensen verwacht u morgen op de Dam? Nou, hoeveel mensen heb ik morgen verwacht? Nou, we zitten nu al op de 5.500 aanmeldingen. En uh, ja, ik uh, verwacht eigenlijk uh, dat iedereen komt, maar dat kun je natuurlijk nooit met, zeggen, nooit met zekerheid zeggen met een Facebook-event. Nee. Dus uh, kijk, als de helft al komt, dan uh, ben ik al uh, super tevreden. Dus, uh, Morgen, ja. de March Against Monsanto, mede-organisator Dirk Lammers. Succes met de verbouwing ja, maar, uh, en hoogleraar Bart Gemme. Wel, sorry, hoor, maar ik wil, ja, ik wil nog wel even terugkomen op het uh, punt dat uh, meneer de wetenschapper uh, uh, hier... Uh, ja, maar, maar het, is, het is mij wel duidelijk, u gelooft er helemaal niks van. Meneer de wetenschapper die mag een half uur gaan vertellen over zijn feiten en dat soort dingen en mag zijn verhaal doen. Ja. Ik heb eigenlijk alleen maar een beetje daarop antwoord moeten geven en dat is prima. Maar ik denk dat er genoeg mensen in de wereld zijn waarbij de ogen behoorlijk open staan. Vooral als het gaat om voedsel en dat we gewoon van ons voedsel moet afblijven. En dan kan meneer de wetenschapper kan zeggen van ja producten dit, producten zijn niet giftig. Ik denk dat er over de afgelopen 20, 30 jaar genoeg rechtszaken zijn geweest. Waarin Monsanto allemaal schikking heeft getroffen omdat ze weten... Meneer de mede-organisator Lammers, het punt is duidelijk. Maak u danken. Ja, absoluut, absoluut. Hoogleraar Bart Gemme, eveneens. Oké. Okay. Dag. Dag. Never let a slip away. Is dit Andrew Gold? Ja, ja. wel zeker. Ja. to me De meest riemelijke grap over gemaakt over de titel van het nummer. Nevalette slip away, Andrew Gold, hij is trouwens al overleden... in 2011, op 59-jarige leeftijd, aan een hartstilstand. De Gids. Liefhebbers van een broodje garnaal die zullen er niet bij stilstaan... dat een delicatesse een lange reis achter de rug heeft. Gevangen in de Noordzee, gepeld in Marokko en dan weer terug. Maar daar komt verandering in. De garnalenpelmachine wint terrein. Zo wordt er eind volgend jaar een groot. Scrabbelief opgelet. Een groot garnalen pijlmachinecentrum geopend. in Lauwenzoog. En in Leens, bij hetzelfde bedrijf, wordt er al gewerkt met enkele van die pijlmachines. Verslaggever Robert-Jan Boy ging er kijken met Rob Pickert. Rob Pickert zei al: het is een beetje een kabaal hier. Ja, dat, uh, dat is niet te veel gezegd. Nee, dit is een ruimte met uh, ja, diverse machines. Met de katrolletjes, de wegende stangetjes, ja. ja. een plastic bak eronder. Wat je hier ziet is, uh, is, de, is de bak waar de garnalen in dus gaan. Via allerlei katrolletjes en wieletjes gaan ze de machine in. Uh, en dan aan het eind van die machine daar komen ze er geweld uit. Ah ja, hier zijn ze kant en klaar, de garnalen. Ja. Met de voelsprietjes, met alles, Alles erop en eraan. 2-3 centimeter groot zijn ze. Ja. En dan gaan ze met een, uh, een soort uh, liftje, ja. een lopende bandje Laak, een naar een vakje toe. Ja. Allemaal, allemaal winnetjes, alsof met een klokberkje in. Wonderlijk, hoor. Ja, dat vinden wij ook. Je ziet ze door de tandwieletjes gaan en ze komen er geveld uit. Ja. ja. Hier staat de heer Kant, Richard Kant, die het allemaal heeft verzonnen. Ja, ik niet alleen, maar met de, met de hele familie hebben we dat. Uh... Hebben we dat gedaan? Ja. Moet, moeten we even naar een rustige gedeelte toe? Ja, dat is een beter. Ah. Jongen, jongen, jongen, jongen. Het tutert een beetje in de oren. Ja, willen ja, waar. Ja. Het ziet er zo ingewikkeld uit, zeg? Met al die radertjes en die, uh, die tandwieletjes. Ja het, is, uh, ja, het is heel moeilijk om de kanalen een beetje goed te krijgen zoals we hebben willen. Was dat en, een zoektocht? Uh, ja, daar kan je wel, uh, wel van uitgaan gaan. Ja. We zijn wel, uh, al 20 jaar mee bezig. Dus. Wat was de moeilijkheid? Nou ja, de garnalen zijn zo klein en zo verschillend om, om, ze, om ze toch allemaal, uh, allemaal gelijk te krijgen op de goede plek. Dat is uh, erg moeilijk. En wat is het ei van Columbus geweest? Uh, ja, het ei van Columbus. Dat zal toch het. Uh, de, de garnaal van Columbus? Ja, <laughs> dat is toch de manier van pellen, denk ik. Dat is het ei van Columbus. Ja. Die op de vingertjes lijkt van de vrouwen? Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. nee. nee lijkt er niet op. Want daar weet je ook alles van natuurlijk. Want vroeger bracht jij de garnalen rond ja. bij de, ja. de garnalenpelsters. Aan de keukentafel daar... ging het? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, we zaten door de hele provincie, uh, Friesland, Groningen, Drenthe, we zaten overal. En toen mocht het niet meer in de jaren tachtig? Uit de tijd? Ja, jaren, jaren 95 of 1990. Ja. ja, begin 90, ja. ja toen werd het ja. ja. En toen werd het Marokko? Nee, toen werd het eerst Polen. Oh. En Oost-Europa en Rusland en Oekraïne en Litouwen en overal zijn we geweest. En uiteindelijk zijn we in Marokko uh, terechtgekomen. En toen dacht Kant van, hé, hey, laat ik eens een machine ontwikkelen. Ja, nou, dat was eigenlijk per toeval dat we daar uh, huh? achter kwamen. Maar uh, we zijn eerst wat andere machines hadden we gekocht. En uh, per toeval kwamen we zelf op een manier uh, achter hoe we het kanaal konden pellen. En toen hebben we een machine eromheen gebouwd. Dus... Dit zijn 10 machines, er komen nog 50 machines bij straks. Ja, dat is goed. een uh, complex in Lauwersoog. Ja, dat is wel bedoeld. Hoeveel procent van de Noordzeevangst gaat dat nou uh, behappen? 10% hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Schat, dat is een schatting. Maar dat, dat zit wel aardig in de beurt. En de rest gaat dus nog met de hand? Ja, de rest gaat nog steeds naar het buitenland toe, naar Marokko, ja. Maar wat is het voordeel van de machines? Nou, de voordeel is de, de versheid van de granalen. De granalen maken niet meer een trip naar het buitenland. Ja. Maar worden hier, uh, nou ja, uh, vijf kilometer bij de kust vandaan uh, gepeld. Geen gesleep meer over de wereld? Geen gesleep meer, minder uh, uh, uh, belasting ja. en CO2-belasting. Ja. Uh, maar vooral de versheid is... Uh... Maar ook duurder? ja. Dat is nu nog iets duurder, maar nou ja, dan op termijn dan, dan zal het echt goedkoper worden als, als, een, als een hele trip naar Marokko. Maar let wel, als we de buitenlandse werkers niet gehad hadden, dan, dan de, het heeft een enorme boost gegeven naar de verkoop van Ganaan in het algemeen. Dus hier in Nederland hadden we nooit kunnen pellen wat er allemaal in het buitenland gepeld is. Ja. Dus sindsdien is, de groei, is er een enorme groei opgetreden. Ja. Dus uh, wij zijn de Marokkanen uh, in dit geval dan nog heel erg dankbaar voor het hele pellen. Nou, dat is ook leuk. want nu gaat straks, alles, alles automatisch. Ja, maar en dan, dan is het de dag met het handje. Wij pakken nog maar 10 procent. Dus als je die andere 90% moet dan zijn we nog wel enkele jaren onderweg. Dat, is niet, dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Ik kijk even naar een meneer die ook meegekomen is. Dat is Onno Nienhuis van de ZK2. Ja hoor. De Noordelijke Vissers. De Noordelijke Vissers. Die kijkt met glimmende ogen naar die peilmachines. Ja, uh, interessant. Maar worden ze nou goed gepeld, als u dat zo ziet? Het uh, ligt een mooi producten uh, hier aan het eind van de band, vind ik wel. Ja, tevreden? Hoor. Ja, helemaal tevreden. Zijn er nog wel genalen genoeg? Dus Hoe zit het met de quota? Die hebben we niet. Dus dat, dat, daar hoeven we ons niet aan te houden. En ja, er wordt gezegd, onkruid van de zee. Onkruid van de zee? Onkruid van de zee. Er zijn genoeg, meer dan genoeg. En het ene jaar heb je wat meer, ander jaar wat minder. Maar uh, altijd voldoende van alles. Nou willen wij natuurlijk nog even een klein fotootje nemen. Voor de site. Ja. Maar dat gaat moeilijk worden. Ja, hou er niet van, nee. Geheim? Eh, het, is, uh, het is groot geheim, hè. Het ei van Columbus moet je niet aan iedereen vertellen. Moet in Leens blijven? Moet ijs in Leens blijven, straks in Lauwe zo. Oh, Dan mag het wel? Ja, nou ja. Nee, mag het ook niet. Het ook. <laughs> <laughs> Hoe gaan we dat oplossen, heren? Ja, niks. Maar jij kunt het zo beeldend uh, <laughs> vertellen, dus daar moet het bij blijven, denk ik. Succes. Oké, okay, dank je. Rob Pickett en Richard Kant van dat handelsbedrijf... en van dat pijlmachinebedrijf. En zij bewaken hun geheim zorgvuldig. Visser Nienhuis is met zijn ZK2 weer op zee. En de kanalen gaan dus straks... naar het Garnalen-Pijlmachinecentrum in Lauwersoog. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De Gids. Ik ben begin deze avond bij Iris... de moeder van Ruben en Julian geweest. Het verdriet is bij haar en bij alle naasten onmetelijk groot. De burgemeester Van Zeist over het verdriet van de nabestaanden... op de dag dat de lichamen van de broertjes Ruben en Julian waren gevonden. Hoe verwerk je verdriet na zoiets afschuwelijks als een moord? In Nederland loopt een langjarig onderzoek... naar de effectiviteit van een therapie voor nabestaanden van een moordslachtoffer. In de studio van Omroep Friesland zit de projectleider van het onderzoek, klinisch psycholoog dr. Jos de Keizer. Meneer de Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. Is rouwverwerking na een moord is dat moeilijker dan na een natuurlijke dood? Ja, er zijn een aantal studies gedaan, met name in de Verenigde Staten... waarin duidelijk naar voren komt dat uh, rouw na moord veel uh, ingewikkelder is uh, om, om te verwerken. Uh, dat heeft uh, te maken met de, ja, de bijzondere omstandigheden... dat iemand moedwillig jouw geliefde ombrengt. Uh, dat roept uh, gevoelens van boosheid op, wraakgevoelens op... En, uh, ook uit ons onderzoek wat we nu een aantal jaren hebben lopen blijkt dat raak en uh, woede heel belangrijke factoren zijn om uh, zo'n rouwproces ingewikkelder te maken. Hoe lang duurt dat onderzoek voor u? Uh, het is een promotieonderzoek van uh, waar uh, een erop zit die vier jaar onderzoek doet, uh, waarbij we 305 nabestaanden uit uh, heel Nederland uh, volgen met, uh, met met vragenlijsten en mensen die uh, zeg maar hoog scoren op die vragenlijsten, dus die uh, voldoen aan de criteria... voor wat we dan noemen psychopathologie rond rouw en, uh, en, en, en trauma. Die krijgen ook een, een behandeling aangeboden uh, en een behandeling van, van acht keer. En daarin uh, proberen we aan te tonen dat zo'n behandeling uh, helpt... om uh, de, de klachten die mensen hebben aanzienlijk uh, naar beneden te brengen. En wie behandelt die mensen dan? We hebben een netwerk van ongeveer 22 therapeuten, geregistreerde psychotherapeuten en GZ-psychologen in Nederland getraind. En, en die behandelen deze, deze, deze nabestaanden. En wat voor therapie passen ze toe? Ja, het is een, een, een gemengde therapie. Velen van de luisteraars zullen wel gehoord hebben van cognitieve therapie. Daarin ga je... Proberen anders te denken. Um, wat je ziet na een moord is dat uh, nabestaanden heel veel nabestaanden zijn erg met de dader bezig. Um en, en in Nederland is het zo dat de dader, eh, zeg maar vaak op de dader wordt door, door, door justitie, door de overheid geregeld. Dat mag je zelf niet doen. Nee. En eh, met, met ons programma proberen we die, die dader eh, minder eh, prominent aanwezig te laten zijn. Dus eigenlijk proberen we te kijken of je die dader wat uit je hoofd kunt krijgen. Want we weten dat als je minder met de daden bezig bent en meer met de andere dingen in je leven, die, de dingen die ook uh, wat opleveren... Uh, andere contacten, werkzaamheden, et cetera... dat je dan uh, beter in staat bent om zo'n uh, verlies uh, daarmee verder te komen. Maar dat is dus een dan... bestaande therapie? Het is, cognitieve therapie is, is, is een bestaande therapie... maar hebben wij specifiek toegepast op, op, op, toegeschreven op nabestaanden van moord. Ik heb eerder onderzoek gedaan, daar ben ik op, op gepromoveerd... op algemene rouwtherapie na het overlijden van een geliefde. Um, dat is effectief en dit uh, we proberen we nu aan te tonen... maar we hebben een tweede element eraan toegevoegd in deze therapie... en dat is... Uh, EMDR, dat is een bepaalde uh, techniek die je kunt gebruiken om uh, met name, is het ontwikkeld in de Verenigde Staten, om uh, mensen die uh, ingrijpende gebeurtenissen uh, in hun hoofd hebben, om, om dat als het ware minder belangrijk te laten zijn. Dus dat, dat trauma van de, van, van de moord, om dat minder prominent in het werkgeheugen aanwezig te laten zijn. En die EMDR-therapie, dat, uh, ja, dat is een beetje ingewikkeld om uit te leggen, maar het komt erop neer dat uh, de, de herinnering aan de, aan de de gebeurtenissen en de, de film die je maakt, die, die probeer je minder sterk te maken, waardoor je, als het ware, het brein het wat begint te vergeten. Niet echt te vergeten, maar dat het wat meer in het, uh, in het achterhoofd, in het autobiografisch geheugen komt. En wat minder prominent in het, in het werkgeheugen. Er We zijn er al tussenresultaten te vermelden? Ja, wij, wij zijn. Uh, dat is. Uh, ja, deze week was er natuurlijk veel aandacht voor het vinden van de uh, lichamen van de vermiste jongens. En uh, wij zijn nu, uh, deze week hebben wij ook onze eerste analyses gedaan van het onderzoek en van de. 85 mensen die we willen behandelen. hebben de helft nu uh, behandeld. Of tenminste, de, de meeste zijn al in behandeling. maar daar hebben we de resultaten van. En. het blijkt dat, uh, dat deze therapie. Uh, uh, in zoverre werkt. dat uh, uh, mensen. Uh, zeg maar. Van, behoorlijk minder klachten krijgen. zowel op het gebied van de trauma. dus PTSS. als op het gebied van de rouw. En uh, dat is uh, een tussenstand. maar wel een. Uh, een tussenstand die, we, die ik durf uit te spreken. omdat. Uh, de wetenschappelijke significantie. Et cetera, wel uh, goed uh, lijken te zijn. Nou worden er in Nederland jaarlijks zo'n uh, 150 moorden gepleegd. Maakt het voor de rouwverwerking nog iets uit... of de dader een bekende of een onbekende is? Nee, dat, uh, uit onze tussenrapportages blijkt dat, uh, dat dat eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk te zijn. Uh, in eerste instantie wel natuurlijk, want uh, veel moorden vinden plaats in de, in de privésfeer, hè, dat, uh, in de huiselijke sfeer. Dus de nabestaanden kennen de, de, de dader vaak ook, uh, hebben vaak ook een relatie. Het is vaak een, uh, een schoonzoon of, een, of, een, of, een, of een, uh, een zwager of een uh, schoonzus zijn vaker mannen dan vrouwen, de daders. Dus vandaar dat ik de mannelijke vorm gebruik. En dat is ook lastig dat je dan iemand met wie je een goede band hebt... Die, wordt ineens, ja, die krijgt ineens een andere positie. Maar op de lange termijn van het rouwproces... blijkt dat niet zo'n heel grote invloed te hebben. Maakt de manier waarop iemand vermoord is nog wat uit? Dat, dat weten we niet goed. Daarvoor is, is wat we nu gevonden hebben te, te beperken. We weten in ieder geval wel, en dat is misschien belangrijk voor de actualiteit dat als eh, dat de, de, de nabestaanden die moet zelf een beeld zich een beeld maken van wat er is gebeurd. Eh, dus. Eh, uh, de bekende zaken rond Vaatstra en ook deze, dat, die vermissing... als je dat niet weet, dan slaat dan het brein helemaal, uh, zeg maar, slaat helemaal op hol. Dus als jij een, een verhaal kunt hebben, hoe erg dat verhaal ook is... Uh, dan, uh, dan kun je in ieder geval beginnen met je verwerking. Uh, en hoe minder uh, vraagtekens er zijn, uh, hoe, hoe, hoe beter dat is. En daarom is het ook heel belangrijk dat uh, ja, wat er nu gebeurd is in, in uh, Amersfoort, dat de jongens gevonden zijn... en dat de politie ook met een precies degelijk verhaal kan komen... voor de nabestaanden van hoe het is gebeurd. Wraak lijkt mij een grote rol te spelen. Is wraak goed of slecht voor de verwerking? Slecht. En deze therapie uh, neemt de wraakgevoelens weg dan? Ja, de, we proberen ook cognitieve therapie en MDR rond de wraak te doen. Ja, wraak is wel iets uh, wat ook uh, twee kanten heeft. Hè. Als je naar de zaak Vaatstra kijkt, dat, uh, de, de, de, uh, de energie van meneer Vaatstra heeft wel ertoe geleid dat uh, uiteindelijk uh, de, de, de dader gevonden is. Dus wraak is, heeft ook natuurlijk iets, uh, iets positiefs in de zin van iets doen voor. voor, voor, voor nou voor anderen, maar vanuit de verwerkingskant is blijkt zo hoe, uh, ja, hoe minder mensen uh vraagbehoefte behoefte hebben, om het zo maar te zeggen... hoe beter dat is voor de verwerking. Dus uh, vergevingsgezindheid uh, is, is een heel belangrijk uh, aspect. Maar uh, dat is natuurlijk ook een heel moeilijk aspect. Want ja, ik heb uh, nogal wat uh, nabestaanden gesproken. En het is zo invoelbaar dat je die wraakgevoelens hebt. Uh, Nico Freida onze emotiehoogleraar uit Amsterdam... zei vroeger al... wraak is de meest ontkende emotie die wij hebben als mensen. En ook de meest lastige emotie. Dus je moet hem ook erkennen, maar als het je lukt om, om er wat minder aan toe te geven uh, dan, dan helpt dat je echt mensen die dat nu horen en denken nou ik wil ook wel zo'n therapie, kan dat? Ja, we hebben nog enkele behandelplaatsen vrij, niet, niet heel veel. Uh, we hebben een website, en, uh, misschien mag ik die naam ja. van die website noemen. Uh, dat is www.raunamoord.nl En daarin uh, kun je dan um, ja, je opgeven. Het is, uh, de behandeling uh, is wel voor mensen in de eerste graad van de, van de familie en de partner. Dus het is niet voor... Uh, in, deze, in dit uh, onderzoekstadium voor uh, vrienden of, of, of andere bekenden. Wij hopen wel dat als het onderzoek uh, klaar is... en we gaan het uh, uitrollen, zeg maar, dat het dan ook voor anderen beschikbaar is. Maar in deze fase is dat nog niet zo. Klinisch psycholoog Jos de Keizer over rauwverwerking aan moord. Hartelijk dank. Er zijn nog behandelplaatsen voor nabestaanden, dus, van een, nabestaanden van een moordslachtoffer. En op onze site staat straks een link. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut over half 12. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet fors worden teruggebracht. Dat zegt minister Schippers in een reactie op een onderzoek van de Consumentenbond. Uit dat onderzoek blijkt dat 40% van het kalfslees en 13% van de biefstukken besmet is met de ESBL-bacterie. Van de 75-plussers gebruikt twee derde geen internet. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat onderzocht voor het eerst het internetgebruik van 75-plussers. Mensen tussen de 65 en 75 zijn de afgelopen jaren wel vaker gaan internetten. En onder de 65 internet bijna iedereen. Oudere internetters gebruiken internet vooral voor e-mails, informatiezoeken en bankieren. Een vliegtuig van British Airways heeft een noodlanding gemaakt op vliegveld Heathrow bij Londen. Er was een motor in brand gevlogen, waarschijnlijk na een botsing met een vogel. De passagiers bleven ongedeerd. Vanwege de noodlanding is één van de twee landingsbanen dicht. En daardoor lopen honderden vluchten op Heathrow vertraging op. En wielrenner Robert Geesink heeft de ronde van Italië verlaten. De kopman van Blanco voelt zich al een paar dagen niet lekker. En vanwege sneeuw is vandaag de hele etappe van de ronde geschrapt. En dat zijn de hoofdpunten. Nog altijd files in Brabant, waarschijnlijk Jolanda van der Velde. Klopt, ze staan rondom Breda. Op de A27 Utrecht richting Breda loopt het vast. Tussen Breda-Noord en knooppunt sint Annepos in 4 kilometer. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar staat voor knooppunt Galder 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. Verkeer richting Breda-Antwerpen kan het beste omrijden via Roosendaal... over de A59 en de A16. Dit is de met Felix Burgers. Heeft u nog wel wat te zeggen over wat u kan ontvangen op uw televisietoestel? Het antwoord komt zometeen na de laatste single van Cresap. Don't Het was de laatste single voor ze uit elkaar gingen. Cressip in februari 2009. Overigens en het ook op het album Best Of. De Wat is, is die traag? Ja, ja, ja, ja, wat jawel. is die traag? Die is ja, nee, we kunnen hem wat opspieden. <laughs> Dat duurt hier vijf minuten voordat de, de, de motor is gevonden. Maar morgen alweer de laatste aflevering van Vares Consumentenprogramma Kassa. En dit was de liedermuziek, althans nagenoeg. Dat wil niet zeggen dat het de laatste uitzending is geweest... maar de laatste aflevering van dit seizoen alleen maar. En bij mij, u hoorde het al, presentator Brecht van Hultenbrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, dit was het oude muziekje van toen. Van je, uit jouw tijd. Wij hebben een heel flitsend muziekje. Nou, ja, zing hem eens. Nou, volgende keer. Ja, ik kan hem nu niet zingen. Gaan jullie het seizoen met een knal verlaten? Ja, vind ik wel. Minister Schippers zit bij morgen bij ons in de studio. En dat is natuurlijk heel actueel. Zij komt bij ons een meldpunt openen voor zorgverspilling. Nou kun je je afvragen waarom, want we weten eigenlijk alles al wat er verspild is. We hebben ook weer een voorbeeld uh, in de studio van een mevrouw. Die krijgt een heleboel medicijnen en die moet ook steeds nieuwe proberen. Die blijft met dozen vol onuitgepakte medicijnen zitten. Ja. Die moet ze in de prullenbak gooien. De apotheken zijn er tegen, iedereen is er tegen en toch gebeurt het. Dus dat gaan we haar voorleggen. Ook nog een heleboel andere uh, punten natuurlijk. We gaan het uiteraard hebben ook over de zorgfraude. Uh, waarover ja, zoveel en te eigen, doen is. Eindelijk krijgen de mensen hun rekening thuis. He, van een behandeling in een ziekenhuis. Ja, maar het grappige is dat, dat, dat ze dat eigenlijk al had gezegd... toen zij uh, een paar weken geleden ook bij ons in de uitzending was. Ja, dus voor ons was in de kamer, dat niet, niet veel nieuws. In de kamer nog eens. Ja, ik vond het wel bijzonder omdat we daar met kassen... natuurlijk al tientallen jaren mee bezig zijn geweest. Ja, omdat maar we ze dat... had het al aangekondigd. Dus. Wat, wat gaat het verder worden morgenavond? Wat gaan jullie meer doen? Tandenbleken bleken. Dat kan tegenwoordig bij de schoonheidsspecialist, bij elke zonnebankcentrum. Maar dat helpt ten eerste niks. Kwamen we achter. Uh, we hebben gefilmd met de verborgen camera. En toen bleek dat het ook niet altijd volgens de regels gebeurt. En dat het schadelijk kan zijn. Hoezo dat morgen. Het kan je glazuur aantasten. En uh, er wordt op uh, uh, plekken waar het niet mag. nog met water of peroxide uh, ge, gewerkt. En dat is, dat is schadelijk. Dat, maar dat tast... mag niet meer. Hè? Dat, het dat mag niet. Nee, en, nee. en het, nee. Gebeurt ja, het gebeurt nog wel. Ja, maar ook met andere uh, spullen. Baking soda, geloof ik, heet het. wordt het gedaan. En dat kan ook op den duur schadelijk zijn. Zodat zelfs je tanden zwarter worden. dan ze voor, daarvoor waren. Of zwarter. Dus nou, donkerder. Dus je tanden laten witten. <laughs> Als je nou terugkijkt op dit seizoen, hè. wat is je tanden? meest bijgebleven? Nou, We zijn eigenlijk best trots dat we een aantal onderwerpen hebben gebracht... die uh, wat teweeg hebben gebracht. Zo herinner ik me de kinderopvangtoeslag... waar ouders niet uh, van op de hoogte waren gesteld. Niet op een goede manier. Dat bleek je per e één keer per jaar voortaan nog maar te mogen aanvragen. Wij hebben dat als eerste aangekaart. Dat is toen verder in het nieuws geweest. En uiteindelijk heeft de minister, als je het teruggedraaid... en bijvoorbeeld het paardenvlees... wij waren als eerste met onze hamburgertest waar wij uh, door Met TNO... Hè? Uh, ja, hebben we hebben het TNO laten onderzoeken. Bleek we hebben wel eens ezelvlees aangetroffen, weet je dan. Ja. Heel lang geleden, dus misschien moet daar ook nog een keer onderzoek naar gedaan worden. Ja, en kip zat er in Hamburg. Maar dat paardenvlees uh, nou, dat, dat was dus ook bij ons. En de sfeerhaarden van afgelopen week. Wij hebben uh, onderzoek gedaan naar sfeerhaarden. En uh, een test gedaan, die bleek onveilig. Toen heeft, na aanleiding van onze uitzending... de NVWA de voedsel en warenautoriteit gezegd... we onderzoeken ze. En vorige week kwamen ze vertellen dat 17 van de 18 sfeerhaarden... gevaarlijk is en uit de handen wordt genomen. Mooi seizoen. Volgend seizoen uh, worden de bezuinigingen natuurlijk gevoeld uh, door alle publieke omroepen. Maar Kassa blijft toch? Ja, zeker tot 2017 hebben we gehoord. En daarna ook nog hoor, wat mij betreft. Brecht van Hulte, dank. Kassa, morgenavond op Nederland 1, van 7 over 7 tot 8 over 8. De Gids. We gaan zelf ook nog wat eh, consumentennieuws doen. Want welke zenders krijgen we nog wel... en welke kunnen we niet langer ontvangen op de televisie? De Tweede Kamer praat begin juni over een wetsvoorstel. En daarin staat dat de programmaraden... zo heet die dingen, programmaraden, die gaan verdwijnen. Zo'n raad van kijkers, van abonnees... adviseert de exploitanten over het zenderaanbod. En volgens het wetsvoorstel worden de exploitanten wel verplicht... een digitaal basispakket van 30 zenders aan te bieden... maar die programmaraad mag weg. Aan de telefoon Pablo Meegdes... ...van kabelraden.nl. Dat is het landelijk steunpunt, dat bestaat ook voor de programmaraden. Meneer Meeglis, goedemorgen. Goedemorgen. U bent niet blij, denk ik, hè, met het wetsvoorstel. Wat is uw grootste bezwaar? Nou, het wetsvoorstel gaat ervan uit... ...dat er automatisch een uh, gevarieerd digitaal pakket komt. En uh, wij denken dat dat niet zo is. Um, de consumenteninvloed op het uh, analoge pakket wordt afgeschaft. Daar hadden we programmaraden voor. Maar op het digitale pakket wordt niets geregeld. En als klant heb je dus geen enkele invloed... op. Wat er, welke zenders in je pakket komen. Je sluit een contract af, maar je weet niet of die exploitant die zenders eruit haalt. Ja, maar ik kan me herinneren dat er bijvoorbeeld in Amsterdam... in een keer achter verdween uit zo'n pakket. En niemand die er iets kon tegen doen, ook die programmeraad niet. Dus je hebt al eigenlijk geen invloed meer als kijker, toch? Nou, wat wij graag zouden willen, is dat op dat basispakket... wat de staatssecretaris uh, voorstelt van 30 zenders in het digitale pakket... een onderzoek zou plaatsvinden, uh, waarin uh, duidelijk wordt... Uh, wat de klanten willen en um, dat zo'n uh, mogelijk een nieuwe zenderaad uh, de mogelijkheid heeft één of twee zenders aan te wijzen als de exploitant die niet zelf in het pakket opneemt. U spreekt nu over een zenderaad die moet uw ja. programmaraad gaan vervangen. Er zouden een nieuwe vorm van consumenteninvloed moeten komen. Dat hoeft niet meer met 60 programmaraden per gemeente of per provincie. Maar op een nieuwe manier zou dat moeten. En zouden iedere exploitant bijvoorbeeld een zenderaad kunnen hebben. Als exploitanten straks helemaal vrijgelaten zouden worden in hun keuze... dan kunnen ze mogelijk ook populaire zenders weglaten... en ze vervolgens tegen extra betaling aan gaan bieden, toch? Dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn. Uh, dat je een digitaal basispakket krijgt waar alleen maar niet populaire zenders in zitten... Een andere angst die wij hebben is dat er juist uh, alleen maar populaire zenders in komen te zitten. Uh, RTL heeft een heleboel uh, kanalen, plus thema kanalen, Discovery, uh, Firecom, de, zender, de, uh, de baas van MTV. En dan blijft er geen ruimte op voor bijvoorbeeld nieuwe Nederlandse initiatieven, uh, Duitse zenders aan de, aan de grens. Nou, Wij maken ons zorgen dat er een gevarieerd pakket in gevaar komt. In het eerste geval breekt er een volksopstand uit, denk ik. In het tweede geval, ja, dan vinden mensen dat fijn. Alleen maar populaire zenders. Nou, ik, ik denk dat mensen het fijn vinden om een gevarieerd pakket te hebben. Um, bijvoorbeeld CNN uh, is een zender uh, waar mensen niet heel vaak naar kijken. Maar men vindt het wel prettig om een nieuwszender in een pakket te hebben. Zozelfde ja. um, geldt voor een muziekzender. Kijk niet. Maar mensen willen graag een gevarieerd pakket hebben. En tot al die tijd dat mensen zelf gewoon hun eigen pakket kunnen samenstellen... want dat is de ideale situatie... Um, zou er iets van consumenteninvloed geregeld moeten worden? In via die zenderaad die u net maar voor voorstelde? het via dat onderzoek en die zenderaad gecombineerd. En die zenderaad die, die werkt dat onderzoek uit. Is dat dan een bindend advies? Dat zou een zeer zwaarwegend advies moeten zijn in onze uh, ogen, waar de er niet zomaar van af kunnen. Maar meneer Meters, straks kijken we allemaal via internet en bepalen we zelf wel waar we naar kijken. Loopt u niet helemaal achter de feiten aan? Nee, want de meeste mensen kijken nog steeds uh, naar pakketten, uh, gewoon uh, via KPN of via UPC. Uh, en. Via internet zijn er nog een heleboel kanalen niet los te kijken. Ik kan nog niet loskijken naar RTL 4 of RTL 5. Dus het is eigenlijk uh, tot die tijd dat mensen echt per zender kunnen kiezen... zou je nog iets moeten regelen. Pablo Meertens van kabelraden.nl over inspraak... met zenderaanbod van kabelbezitters. Meneer Meertens, we zullen het zien. Dank u wel. De tijdschrift New Scientist is een van de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften voor een breed publiek. En sinds deze week is er ook een Nederlandstalige editie. Simone Wijmans praat met de hoofdredacteur van de Nederlandstalige editie over haar leven online. De webwereld van Irene de Bel. Ik heb 1100 volgers op Twitter en ik breng zo'n 8 tot 10 uur per dag door online. Je bent hoofdredacteur van het gloednieuwe tijdschrift New Scientist, de Nederlandstalige versie. De, de Engelstalige versie is vrij flitsend op internet. Hoe gaan jullie dat doen? We hebben net een nieuwe site gelanceerd op newscientist.nl en we hebben... Uh... Helemaal vernieuwd eh, ten opzichte van de Engelse site. Want ze zijn wel heel actief, maar het is wel een beetje een oud ontwerp. Dus we hebben een uh, mooi nieuw ontwerp en uh, we gaan ook uh, content van hun overnemen. En daarnaast hebben we een uh, eigen webredacteur die uh, veel schrijft. En als hoofdredacteur van New Scientist, welke websites zijn voor jou interessant? Ik vind de site van Wired erg inspirerend. Die, uh, ja, die doen ook ontzettend veel online. Maar um, ze hebben veel wetenschap, maar ook veel um, technology natuurlijk erin zitten. En dat, daar ben ik gewoon een liefhebber van. Dus dat vond ik heel erg leuk. En een andere site die op wetenschapsgebied erg mooi is... Um, is van popsy.com. Dat is een uh, tijdschrift, Popular Science. Maar die uh, hebben ook een hele mooie grote website... waar ze veel leuke dingen posten... Veel mooie fotoseries. En uh, ja, dat vind ik wel een uh, voorbeeld van uh, hoe je het goed kan doen als tijdschrift online. Ben je een YouTube-kijker? Nou, ik kijk vooral graag filmpjes uh, over de begintijden van het internet. Uh, die vind ik heel erg leuk. Er is een uh, voorbeeld van uh, Joop van Zel die het uh, jaaroverzicht van de NOS voorleest in 1996. En die laat ons echt kennis maken met het internet... wat toch wel een blijvend verschijnsel is... en uh, wat de hele maatschappij gaat veranderen. En dat doet hij zo mooi. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel leuk om uh, naar, te, naar te kijken, dat soort dingen. Om vooral dat ze toen zo anders tegen het hele fenomeen van de internet aankeken en nog eigenlijk niet wisten wat het allemaal ging betekenen. Als u online bent met uw provider typt u http://www. Nee. Ja, dan, alles wordt nog zo heel overdreven uitgelegd en ze zien totaal nog niet de gevaren van een website voor, um, voor de kranten bijvoorbeeld. Voor de kranten heeft het toch wel een, uh, ja, voor veel kranten een grote klap geweest dat toen ze alle kopij ook gratis online zijn weggegeven. En het heeft wel een bepaalde trend neergezet. En in die beginjaren werd daar, dat gevaar werd gewoon nog helemaal over het hoofd gezien. En dat uh, vind ik interessant om uh, te kijken hoe ze toen tegen dingen aankeken. En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. Ik hou groot. heel erg van infographics. Ik kijk uh, op coolinfographics.com. En uh, op uh, Fastco Design uh, hebben ze ook altijd veel uh, infographics. En dat vind ik heel leuk. En vooral van die interactieve, die online dan echt uh, bewegen. Of, uh, je hebt ook een hele mooie, waarbij je de afstand tot Mars en een Marsreis uh, kunt zien. Dus je begint bij de aarde, dan vrij snel. Daarna krijg je de maan. En dan moet je echt eindeloos scrollen voordat je een keer bij Mars komt. En dat geeft zo'n gevoel van: Oh, wat zijn we er nou nog niet? En precies wat het moet overbrengen. En de, ja, dat kan alleen online. En als het nou niet gaat over wetenschap, wetenschap online of in tijdschriftvorm. Wat doe je dan online? Ja, ik vind Pinterest heel leuk om uh, afbeeldingen te kijken. En uh, daar hou ik ook heel erg van om uh, naar zelfmaakdingen, naar zelfmaakblogs van hoe je dingen kunt doen. Uh, tips daarvoor en uh, andere sites die daar ook mee uh, ja, een beetje bijhoort voor mij, is Etsy. Dus dat, uh, daar bieden mensen hun producten aan die ze zelf hebben gemaakt. En ik vind dat heel erg leuk. Ik hou ook van knutselen en leuke dingen maken. Dus uh, ik heb zelf geen Etsy-shop, dus dat doe ik niet. En... Maar wat knutsel je zoal in elkaar zelf? Uh, ja, het kan echt van alles zijn. Ik nou, doe... noemen ze wat. <laughs> Um, ik maak uh, kleren op de naaimachine voor, voor mijn kindjes. Dat, vind ik, dat is het leukste eigenlijk. Zij, Irene de Bel, hoofdredacteur van het nieuwe populair wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Alle besproken links staan zoals altijd op de website degids.fm. Hey, Ryan Shaw. Miss met ze soul, maar dan opnieuw gedaan door Ryan Shaw, mish mash soul. Dehits. Fn. When his boss needed someone to steal a car, Robert stepped forward. I actually just did it the rough way and broke into the window and took a driver a screwdriver to the side of the key ignition, broke into the lock into it de wires in, nam de auto. Robert was hooked. zo so begon een 8-jarige carrière als een professioneel carthief. Een ouderwetse autodief, maar ze worden steeds inventiever. Ze worden ook onze automan Wim Audewinning tijdens een groot congres van en voor de Europese. Rijksdiensten voor het wegverkeer. Goed dat je het zelf zegt. En het, dat congres was in Bern. Goedemorgen Wim. Goedemorgen. Eerst maar wat cijfers. Hoeveel auto's worden er jaarlijks gestolen in Europa? Nou, dat, dat zijn er enorm veel. 750.000 auto's per jaar worden er gestolen. Uh, op wat voor manier dan ook. En daar, ja, daar komen er van ongeveer 400.000 weer boven water op een of andere manier. Dus 350.000 auto's raken totaal zoek. En dat gaat dan toch om een bedrag van 5,2 miljard euro. Dus dat is een, uh, ja, het is een hele bedrijfstak geworden bijna. En hoe doet Nederland dat in vergelijking met de, de omliggende landen bijvoorbeeld? Nou, niet zo, niet, niet zo slecht. Ik geloof dat we zo'n zo 10.000, 11 11.000 auto's per jaar uh, kwijtraken dit jaar uh, aan, aan, aan diefstal. In Duitsland zijn het er vonden, volgens het boelenscriminaal uh, 35.000, maar in Engeland 90.000. En dat heeft ook wel wat te maken met, met de registratie. Niet, uh, niet iedereen registreert exact wat er gestuurd is en hoe dat verder uh, afgehandeld wordt. Maar het zijn er enorm veel. En uh, Engeland heeft natuurlijk het nadeel dat er nog een beetje water tussen zit... dus die kan je niet makkelijk het land uitkrijgen. Nee, maar er zijn wel 90.000 auto's dat gestolen. 90.000 auto's gestolen die daar toch rond blijven rijden op een of andere manier. En, en niet in Schotland uh, en, waarschijnlijk. En niet in Schotland, nou, totaal Engeland, maar Schotland rijden natuurlijk sowieso minder auto's. Maar het, het, is een, het is heel veel, opvallend veel. En klopt het voordeel dat al die auto's dan in het Oostblok gaan rondrijden? Uh, dat voordeel dat klopt. In, in zoverre dat uh, van de teruggevonden auto's in het uh, oosten... dan blijken het meeste inderdaad daar terecht te komen. Ook weer in Duitsland hebben ze dat geregistreerd... dat uh, drie keer zoveel in het oostblok verdwenen is. Maar dat er toch ook nog wel uh, per jaar enkele honderden naar de Benelux komen. Um, maar daar zitten natuurlijk niet de auto's bij... die nooit teruggevonden worden. En het zou wel eens veel meer kunnen zijn... dan, uh, dan uh, die paarden die, die, die 15, 1600... die van Duitsland naar uh, op Polen verdwijnen. Wim, nou komen we aan het sappige gedeelte van het congres. Wat zijn de trucs? Hoe worden ze gejat? Nou, het, het uh, voormalige trucje van auto ruit inslaan... en uh, draadjes door wegwezen... Dat, dat werkt niet meer. De elektronica die beschermt een heleboel. Maar uh, men wordt steeds inventiever en brutaler. Uh, inventief uh, doordat men... men Echt inleest in de, in, de, in de software van de, van de auto. Zodat men uh, op, op afstand op een gegeven moment of met een speciaal kastje de, de, de codes kunnen breken. Je kan op internet voor bepaalde merken zelfs bypasses kopen uh, om de elektronica, zeg maar, te omzeilen. Is dat je dat een zo? auto gestart krijgt. Ja, Van Volkswagen was een voorbeeld werd er gegeven door de, deze man uit Duitsland. Uh, dat je een, een speciaal, gewoon een professioneel kastje kunt krijgen met alle bijbehorende tools om de, zeg maar de, de, de, de start onderbreken te neutraliseren. Uh, maar er zitten ook hele brutale jongens bij. Uh, er was van een Engelse, Engelse vertegenwoordiger. Uh, die had een, een uh, video van een veiligheidscamera. En daar hadden ze gewoon een paar lege cola blikjes achter een auto gebonden. Zoals, uh, bij, een huwelijk. zoals bij een huwelijk. En uh, de vrouw rijdt weg. En die hoort lawaai. Die schrikt. Die stapt uit. Laat de motor lopen. Deuren open. Ze kijkt wat er achter de auto is. De dief stapt in. En rijdt er zo mee weg. Dat zijn natuurlijk hondsbrutale streken. Maar uh, dat soort dingen maar die kun je hoor je wel langskomen, lang. langskomen natuurlijk. Die hoor je even later wel langskomen... maar die heeft zo natuurlijk dat draadje weer doorgeknipt. Er is van alles mogelijk en denkbaar. Uh, vooral ook een verschuiving van het, uh, het stelen van de auto zelf... Uh, door een ruit in te staan of andere manieren naar bijvoorbeeld het, het uh, inbreken bij huizen... wat makkelijker is dan inbreken in een auto tegenwoordig... en daar gewoon de papieren en de sleutels meenemen. En carjacking? Eh. Dat is, uh, carjacking, dat komt natuurlijk ook veel... Maar bij een dat een is het, uh, gewoon staan met een, met, een, met een pistooltje of met een mes in je handen. Ja, dat is niet het meest voorkomende volgens die uh. gegeven. En doen die Rijksdiensten wegverkeer er iets voor om dat te voorkomen? Nou, ze doen er, ze doen er heel veel aan... maar de, de, ja, de communicatie onderling die, die functioneert nog niet helemaal. En er zitten ook gaten in de weg, in, in, in de wetgeving. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Europese wet is, als je een auto met een kenteken hebt, mag je de grens over. En dan is het ook een geaccepteerd certificaat van oorsprong, zeg maar, dat die geregistreerd is. Nu heb je in verschillende landen dat je op een eendagskenteken met een auto naar een reisdienst kunt gaan om te laten keuren voor een officieel kenteken. Dat gebeurt dan in Duitsland met gestolen auto's. Die krijgen daar een eendagskenteken. Ze rijden ermee naar Nederland. En Nederlandse Nederlandse die ziet... Oh, dat is een geregistreerde auto en die kan dan een kenteken Dus die krijgen. Duitsers moeten daar gewoon mee stoppen? Uh, die Duitsers willen daar heel graag mee stoppen ook. Maar dat moet wettelijk geregeld worden. Uh, wie hebben er het meeste last van? Uh, de verkopers of de autobezitters? Nou, de autobezitters worden natuurlijk direct geraakt. En uh, daar, uh, daar, is best wel, uh, daar is best wel veel uh, persoonlijk leed bij betrokken. Want de verzekeringsmaatschappijen die zijn ook niet mals meer. Die keren ook niet steeds meer uh, alles uit. Maar in de branche zelf daar, uh, is er ook veel nadigheid. Want uh, het zijn ook vaak uh, uh, mensen met uh, valse identiteitspapieren... die bijvoorbeeld een financiering regelen, een auto daarop kopen... en dan blijkt de financiering niet te kloppen en wordt het geld niet betaald. Dat is een ander voorbeeld. Dus in de branche zelf is ook wel uh, een hoop uh, schade... Wat is nou de gouden tip als je wilt dat je auto absoluut niet gestolen wordt? De gouden tip denk ik, die bestaat niet, maar je kunt wel de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Natuurlijk altijd op slot zetten buiten en de papieren er ook uithalen. Want het is zo makkelijk om die papieren erin te laten zitten. Want ik vergeet je hem tenminste niet uit je jasje te halen als je iets anders aantrekt. Uh, maar ook in huis niet papieren en autosleutels laten slingeren. Want ja, ze lopen rond, uh, mensen hebben soms een deur openstaan en ze kunnen zo met de auto wegrijden. Dus uh, zorg daar wel voor. En, maar vooral die papieren bij de handen van stel dat de auto een keer gestolen is en je hebt geen papieren van de auto... dan is de verzekeringsmaatschappij ook niet zo makkelijk. Dankjewel, Wim Aderweerdink. Ik heb een probleem, want ik heb de vadergids, ben ik vergeten. En uh, ik, ik, ik wil altijd... Uh, ja, althans, ik, ik blaad het er even door... en dan zeg ik wat, de, wat voor leuke dingen er vanavond op de ja. tv komen. Nou, herinner ik mij dat er college tour is. van uh, Huis interviewt... AFTH van der Heijden. Het is de eerste keer dat hij weer in het openbaar verschijnt... Eh, na de moord, of ja, de, de, de moord was het niet... na het dodelijk verkeersongeluk... op zijn zoon Tonio, waar hij een prachtig boek over heeft geschreven. Dat je het niet moet lezen als je kinderen hebt... is mij geadviseerd door verschillende mensen. Hij is dus in college touren en dat is te zien vanavond eh, op de gebruikelijke zender. Surf naar de gids.fm. Goed weekend. De Champions League over Radio 1... Morgenavond in Langs de Lijn. De bal naar de rechterkant. Robben, Goebbels, Arjen Robben. Bayern München, Borussia, Dortmund. Mooie beweging van Robben. Robben, Robben, Toepen. Toepen, Arjen Robben. En west langs de Lijn. Morgen vanaf 7 uur. In de Champions League om kwart voor negen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.